Noodledingen moeten worden uitgekeerd. De ministers van Financiën hebben daarom. Al... aan de regeringsleiders. De politie Drenthe waarschuwt voor een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Het gaat om lawinepijlen van het zwaarste type. Volgens de politie is de explosie van zo'n pijl vergelijkbaar met die van een staaf dynamiet. De politie heeft aanwijzingen dat een partij pijlen. vorig jaar in de illegale handel terecht is gekomen. en is bang dat het vuurwerk de komende tijd op verschillende plaatsen opduikt. De politie roept mensen op om zich te melden als ze weten waar het vuurwerk ligt opgeslagen. De politie heeft de file op de A2, waarbij een automobilist vanochtend om het leven kwam, opzettelijk gecreëerd. Dat zegt het KLPD. De politie achtervolgde een auto met twee mannen die bij Cullenborg hadden getankt zonder te betalen. De verdachte botste daarna in volle vaart tegen een van de laatste auto's in de file. De twee verdachten raakten gewond. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie juist heeft gehandeld. Het weer helder en minima rond de 3 graden. Met in het binnenland kans op voorstaande grond. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Dragons on my feet. That's why I'm a saint to the music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 To understand 6.9. Zie FM. Are hey, you cool? FM! See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 Misschien mogelijk doordat je weet wat ik nu voel. Jij klink als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee. Ey, ik. Ik neem je mee. Ey, ik. Ik neem je mee, eh. Ze denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb. Then, ah, uh what's -huh. that? Is it a okay.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 Yeah.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 In juli werd nog afgesproken dat banken 21% van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. Dat wil zeggen kwijtschelden. Volgens minister Jager moet dat percentage flink omhoog. Hij wil geen getallen noemen, maar het zou gaan om 50 tot 60%. Als de banken dat niet vrijwillig doen, zullen ze mogelijk door Brussel worden gedwongen. Uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, het IMF en de ECB is gebleken dat Griekenland er nog slechter voor staat dan gedacht... Om een faillissement af te wenden zou tussen de 250 en 450 miljard euro aan noodleningen moeten worden uitgekeerd. De ministers van Financiën hebben daarover gisteren vergaderd. Vandaag is het de beurt.